beperken tot 70.000, maar voor de Abfacabo FNV zijn dat er nog te veel. In Boston zoeken duizenden zwaar bewapende veiligheidsmensen al de hele dag naar de 19-jarige Dzoghar Tarnayev, Die zou de bomaanslagen bij de finish van de marathon hebben gepleegd, samen met zijn oudere broer. De broer werd vandaag doodgeschoten bij een overval die hij samen met zijn jongere broer pleegde. Die sloeg op de vlucht... Vanwege de klopjacht in Boston zijn veel grote evenementen in de omgeving afgelast... doordat de politie daar geen mensen voor wil inzetten. Alle mankracht wordt gebruikt voor de zoektocht. In Italië heeft de linkse partijleider Bersani aangekondigd af te treden... op het moment dat het land een nieuwe president heeft. Italiaanse media hebben dat gemeld. Bersani zou dat doen uit kwaadheid over zijn partijgenoten in het parlement... en uit de regio's die weigeren te stemmen op de presidentskandidaat die Bersani voordraagt... Na vier stemrondes is er nog steeds geen president in Italië. Vandaag kwam de centrumlinkse kandidaat Prodi... ruim 100 stemmen tekort om te worden verkozen. Morgen is er een vijfde ronde. Op Twitter heeft iemand nepnieuwsberichten verspreid... onder de naam van NOS Teletext. Zo werd vanavond ten onrechte de dood van tv-presentatrice Mies Bouwman gemeld. Na een waarschuwing van de NOS werd het logo van NOS Teletext verwijderd... maar de naam niet...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 PSV speelt morgenavond in Alkmaar tegen AZ. En zondag is de wedstrijd Feyenoord-Vitesse. Dan nog het weer. Vannacht koelt het af tot rond het Vriespunt. Morgen en zondag volop zon, bij een temperatuur van een graad of 12. Tot zover dit nieuwsbulletin. Dan is er verkeersinformatie op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Afrit Bunschoot en het knooppunt Hoevelaken staat 2 kilometer file door wegwerkzaamheden. En op de A28 Utrecht richting Zwolle tussen Leuze-Zuid en het knooppunt Hoevelaken 3 kilometer. Eveneens door wegwerkzaamheden. Dat was het. .com, dot, dot, dot, dot, com. Denk je aan een grote website? Dan eindigt die op dotcom.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 Buiten is het zes graden. Binnen zit Thijs van den Brink. Goedenavond. Vandaag is het Koningslied gepresenteerd. Ik heb maar één vraag. Waar is de dichter des vaderlands als je haar nodig hebt? Welkom bij Met het oog op morgen. Bizarre ontwikkelingen rond de aanslagen in Boston. De vermoedelijke daders overvielen vandaag waarschijnlijk een winkel... waarna de politie een klopjacht op hen opende die tot nu toe duurt... Een van beide verdachten is inmiddels dood. We praten met journalist Justin Fox, die in het gebied zit... dat wordt uitgekampt en dus zijn huis niet uit mag. En met correspondent Wessel de Jong. In Italië zijn ze druk bezig een nieuwe president te kiezen... maar dat schiet niet op. Na drie, drie stemrondes is het nog steeds niet gelukt... en dat heeft consequenties. Angelo van Schaik praat ons zo bij hoe dat komt. Met premier Rutte blikken we terug op de afgelopen week... verder een portret van de Britse trillerschrijver John le Carré... en we informeren of de Grand Prix van Bahrein last krijgt... dit weekend van de Arabische Lente. Maar eerst een overzicht van het nieuws van... Vrijdag 19 april. De dag waarop de politie in Boston de hele dag jacht maakte op twee man... die verantwoordelijk zouden zijn voor de aanslagen van dinsdag. Eén verdachte komt bij een vuurgevecht om het leven. There's explosions and gunfire going on down the street. I mean, I could tell they were serious because he, he drew a pistol at me and he was like, "Go back, go home." It sounded like automatic weapons, uh, and then I heard the second explosion, and then there was the smell of something burning. During the pursuit, one suspect was critically injured and transported to the hospital, where he was pronounced deceased. Multiple injuries, probably we believe a combination of blasts, potentially gunshot wounds. How many gunshot? wounds? Uh, unable to count. Het gaat om twee broers, afkomstig uit Dagestan, die in Amerika geradicaliseerd zouden zijn. We geloven dit We this to be a man die We need to get him in custody. jihad is al in force om land te no one Niemand kan that, jihad. Niemand no kan stop stoppen. De verdachte die nu nog gezocht wordt, is volgens de politie extreem gevaarlijk. So please, use extreme caution and stay in your homes. If you hear something, if you see something unusual, we'd like you to call 911. Two dozen FBI agents who came at us and they said you have to move, you have to move. And so we suddenly had to move about a block and a half away. I said, Jahar, turn yourself in and ask for forgiveness. Het was de oom die zijn gevluchten neef oproept om zichzelf aan te geven. Jasper S. heeft 18 jaar cel gekregen voor de moord op Marianne Vaatstra. De rechtbank kende nauwelijks enige clementie met S. Gelet op de weloverwogen serie handelingen die verdachte heeft verricht, heeft verdachte niet gehandeld in een ogenblikkelijke gemoedsopwelling, maar heeft hij zich wel degelijk beraden op het doden van Marianne. Het OM ziet geen reden om in hoger beroep te gaan. Ja, op zich zijn we natuurlijk heel tevreden met het feit dat bijvoorbeeld de rechtbank zegt... ja, er is sprake van moord, er was voorbedacht te raden. Dat is natuurlijk een hartstikke belangrijk punt. Dat vonden wij ook, vindt de rechtbank ook. En ook de advocaat van S lijkt geen trek in hoger beroep te hebben. Al vindt hij de straf wel een beetje aan de hoge kant. Er, er waait een hele gure wind in strafrechtland, dat weet iedereen. Uh, het is... Uh, de straffen vliegen omhoog en nog vindt iedereen het niet genoeg. Een van die mensen is Bouke Vaanstra, de vader van het vermoorde meisje. Ja, veel te weinig natuurlijk. Ja, veel te weinig... Uh... Ik had sowieso 20 jaar. Het was eigenlijk nog te weinig, maar ja, goed, dat is nog eenmaal een Nederlandse wet. Tja, en dan het koningslied. De meningen zijn erg verdeeld. Maar op Twitter werd het lied helemaal de grond ingeboord. En ook de altijd optimistische premier, premier Rutte had moeite om op de vlakte te blijven. Grieke Meerman schreeuwt het uit en zegt... zeg me maar dat het koningslied een parodie van Koefnoen is op het koningslied. Volgens Hidde Boersma is de boel duidelijk gesaboteerd door de Republikeinen. Volgens Wim de Pie is de tekst schokkend en leven we in een open inrichting. Otto-Jan Ham die komt uit België en weet ineens waarom prins Filip maar geen koning wil worden. Die is namelijk doodsbang voor een koningslied, denkt hij. Ik ben zelf uh, klassiek geschoold. Dat betekent dat ik uh, vier handen op één piano heel veel vind. De 16 miljoen stemmen is heel erg veel, maar het schijnt te kunnen. En ik zou zeggen, laten we een poging gaan doen. Jordi die komt met een klustip. Hij zegt: zet het koningslied op volume 10 en het behangt donderdag vanzelf te vanaf. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. De krant vanmorgen met Anouk Thijssen. Goedenavond. De Volkskrant komt morgen met een opmerkelijk bericht... over Nederlandse jihadstrijders in Syrië. Volgens de krant worden deze jongeren ondergebracht in luxe villa's... met zwembad rond de stad Aleppo, een soort Holland House. Ze zouden een maandsalaris en training krijgen... en moeten een jaar in dienst blijven. Volgens de bronnen van de Volkskrant in Syrië... worden de onervaren strijders uit Europa niet gebruikt als kanonnenvoer... zoals Nederlandse terrorisme-deskundigen zeggen. De onwetendheid bij bedrijven over risico's van internet is zorgwekkend en maatschappelijk bedreigend. Dat zeggen deskundigen op het gebied van internetbeveiliging morgen in het Financieel Dagblad. Niet alleen banken, maar ook bedrijven in vitale sectoren als energie, water en sociale zekerheid zijn kwetsbaar voor cyberaanvallen. Voormalig commandant der strijdkrachten Dick Berlijn is tegenwoordig in dienst van adviesbureau Deloitte. Volgens hem is een gerichte digitale aanval tegenwoordig gemakkelijker en mogelijk ontwrichtender dan met een bomgordel in een vliegtuig stappen. Berlijn stelt in het FD dat er nog geen doden zijn gevallen, maar dat die dag niet ver meer, niet ver meer weg is. Een ict beveiligingsdeskundige verbaast zich in het FD... over de achterloosheid waarmee cybercriminaliteit wordt behandeld. We zetten wel een bewaker bij de ingang die fysiek controleert... of geen ongewenste personen binnenkomen. Maar digitaal laten we van alles lopen. Volgens de Telegraaf steekt VVD-fractievoorzitter Zijlstra zijn nek uit... met zijn uitspraken over de Eerste Kamer. De krant komt daarmee terug op eigen nieuws. Zijlstra zei vanochtend namelijk in de krant... dat de Eerste Kamer zijn boekje te buiten gaat... door politiek te bedrijven die eigenlijk in de Tweede Kamer thuis hoort. De krant is het... ...met Zelstra eens en denkt dat er twijfel ontstaat... ...over het bestaansrecht van de Eerste Kamer als dit zo doorgaat. Toch zal het volgens de Telegraaf niet zo'n vaart lopen. Daarvoor is de Eerste Kamer te veel geworteld... ...en de, zijn de uitspraken daarmee van Zelstra niet meer dan een schot voor de boeg. Vooral in de grote steden en onder jongeren is er minder steun voor het Koningshuis. Dat blijkt uit een onderzoek in de opdracht van Trouw... ...en de krant komt morgen met resultaten. Drie kwart van de Nederlanders vindt dat de monarchie kan blijven voortbestaan. 11% procent vindt dat het Koningshuis moet worden afgeschaft. Volgens Trouw is de weerstand tegen de monarchie groter onder mannen dan onder vrouwen. Toch vervult het Koningshuis voor een groot deel van de Nederlanders... een behoefte aan trots, verbinding en saamhorigheid. 59 procent heeft vertrouwen in het Koningshuis. Willem-Alexander kan op iets minder sympathie rekenen dan Maxima en Beatrix. Maar hij is volgens de ondervraagde eerlijk, staat boven de partijen... en dichtbij de gewone Nederlander. En dan nog een onderzoek in de kranten van morgen. Het Nederlands Dagblad meldt op basis van Amerikaans onderzoek... dat kinderen zich niet volledig moeten specialiseren in één sport. Ook moet het aantal uren dat ze per week aan hun sport besteden niet hoger zijn dan hun leeftijd in jaren. Als de jongeren zich niet aan deze vuistregels houden, dan hebben ze vaker last van blessures. Deze onderwerpen, morgen uitgebreid, in de ochtendbladen. In round choices drive But when Sra, hold on toe. Boston en omgeving waren vandaag dus in de ban van de jacht... op een van de twee vermoedelijke daders van de bomaanslag... bij de marathon in die stad afgelopen zondag. Dinsdag was het volgens mij. Correspondent Wessel de Jong, wat is het laatste nieuws? Het laatste nieuws is uh, dat het huis van de zus van de twee broers, uh, Tsarnaev, is omsingeld of omsingeld gewoon uh, uh, afgesloten. Uh, dat huis staat in New Jersey en uh, haar computer is in beslag genomen. Maar ja, deze zus heeft tegelijkertijd ook weer <coughs> alweer in geen jaren contact gehad met de jongens. Uh, hè, zo woont hun vader bijvoorbeeld ook in, uh, in Rusland. Nou, er is ruzie met de ooms. Nou, dat soort details komen allemaal boven toch van een wat uh, dysfunctionele familie, zeg maar. Maar ja, goed, niet iedereen... Dysfunctionele familie eh, ontaardt, natuurlijk, meteen in terrorisme. Nee, ik begrijp dat zijn vader ook opgespoord is. Ja, die is opgespoord. Die woont in, uh, die woont in Rusland. En uh, Izvestia, de, een van de belangrijkste kranten in Rusland... Die heeft, een, uh, die heeft hem geïnterviewd, heeft hem gesproken. En die was natuurlijk, toen hij het verhaal uit Boston hoorde... van de bommenaanslag, was hij natuurlijk gewoon verontrusten... als een, een goede vader. Dus belt zijn zoons op. En die zoons zeggen dus een dag na de aanslag... Nee hoor, pa, niks aan de hand. Wij waren niet in de buurt. Hebben dus vader niet verteld over, uh, over wat ze gedaan hadden. En die vader is dan ook eigenlijk vol ongeloof. Hè? Die vader zegt tegen die krant, ja, je woord, ze hebben hem daarin geluist, eigenlijk. Dus hij gelooft, die vader kan het niet geloven, die gelooft dat het een, een of ander complot is. En die vertelt dan ook over die jongste zoon die dus nog uh, voortvluchtig is, hè, die Joghar van 19 jaar, zegt hij, ja, de trots van de families haalde de beste punten op school, was een badmeester op Harvard, hij kan het echt niet geloven van hem. Nee, Joghar, waar, waar zit hij? Hebben ze enig idee? Ja, de, het, het idee is, de gedachte is dat hij in dat deel van, van Boston zit, daar in Watertown. Maar ja het feit dat ze natuurlijk heel Boston plat leggen... geeft wel aan dat ze daar toch enige onzekerheid over hebben. Dat hij toch misschien ook wel, wel elders, is, eh, elders is in de stad. In ieder geval dat, dat vertelt de politie in ieder geval niet dat ze een exact idee hebben. In ieder geval het idee is wel dat ze er zo lang over doen. De rechtvaardiging eh, daarvan is dat de politie nu heel voorzichtig optreedt. Want als ze gewoon te werken... Over vooral gewoon binnen zouden stormen... dan uh, zouden die agenten wel eens natuurlijk veel meer gevaar kunnen lopen. Want hij is natuurlijk, dat is natuurlijk wel gebleken vannacht... die Jogar is natuurlijk wel bijzonder gevaarlijk. Hij is natuurlijk echt wel bereid wapens te gebruiken. Want zojuist werd duidelijk dat bij die schietpartij vannacht... dat daar vijftien agenten bij verwond zijn geraakt. Oké, okay. maar de gedachte dat hij misschien toch ontsnapt is... Die, die begint wel te groeien dan, vermoed ik. Want ze hebben 70% van die wijk uitgekampt, toch? Ja, en dat getal van 70% dat dateert ook alweer van een uur of twee geleden. Dus je mag aannemen dat ze al wel weer verder zijn. Um, niemand spreekt daar in ieder geval over, speculeert daar over dat hij mogelijk ontsnapt is. Er gaan natuurlijk wel allerlei verhalen over, ja, had nou hij nou een Honda grijs, had hij nou een grijze Honda of had hij nou een groene Honda. Nou, dan worden vervolgens weer alle signalementen van die auto's worden weer ingetrokken. Dus dat is toch wel tamelijk vaag eigenlijk allemaal. Okay. Daarover is geen exacte informatie. Nee, de hele stad was vandaag uh, locked down, zoals het heet. Journalist ja. uh, Justin Fox in Boston. Jij zit al de hele dag thuis. Hoe hoorde jij, ja. dat, je, hoe hoorde jij dat je binnen moest blijven? Um, ik, ik, al, ik stond om ja, half zeven of zo op. en Ik keek eigenlijk eerst naar Twitter. En daar heb ik wel gemerkt dat er iets van de hand was. Maar toen hoorde ik de telefoon. En wij hebben zo'n telefoon waar hij die, die naam uitspreekt. En het was een telefoontje van Code Red Alert. Oké. Okay. Dat is dus een beetje eng. En dat was een, ja, um, opname van de Cambridge politie die zegt dat wij uh, thuis, beter thuis konden blijven vandaag. Oké, okay, iedereen die werd gebeld dat hij thuis moest blijven. En, ja. en was ook meteen duidelijk waarom? Ja. Um, niet op de telefoontje, maar er, er was, als, als je gewoon op de internet, op de televisie keek, dan wist je dat er iets uh, vannacht in uh, Watertown in Cambridge was gebeurd. Ja, en wat zag je als je naar buiten keek vandaag? Uh, helemaal niks. Ik woon in een vrij rustige buurt van Cambridge en het is vandaag gewoon helemaal uitgestorven. Geen auto's op weg, gewoon niks. En heb je dan Ik begin niet... nu een beetje de stemmen van kinderen te horen en zo? Ik denk dat mensen een beetje genoeg van hebben gehad. Ja, want je kan um, dan je kan dan wel stiekem naar buiten weer inmiddels. Er is niemand die je dan tegenhoudt. Yeah, ja, en het was nooit zo dat je dat je zou de stieren als je naar nou buiten ging, tenzij je daar in de buurt in Watertown woonde. Het was eerder een dringend ver verzoek. Ja, want hoe ver zit jij bij Watertown weg? Het um, is iets van uh, vijf kilometer of zo. Ik werk daar vlakbij in de buurt in Watertown. Dus ga ik, rijd ik daar elke dag door het kruispunt waar het allemaal vannacht is gebeurd daar. Ja, daar ga ik. Elke oh ja. dag rechtsaf. Oh ja. Want wij zagen beelden van straten vol agenten en arrestatieteams. Uh, een complete klopjacht op die jongen. Daar heb jij niks van gezien? Nee, hier nee. niks. We hebben een beetje gehoor, we hebben veel sirenen gehoord. En misschien hebben we een ontploffing gehoord. Want er was zo'n uh, ja, controlled explosion, hebben ze het genoemd hier in Cambridge. Want wij... Die jong, de jongere broer in Cambridge woonde, dat is hier vlakbij. Ja, best wel, men is echt met mannenmacht uitgerukt, hè? zei ik net al, het is echt een mega operatie. Is dat normaal ja. in dit soort situaties? Nee, dit is echt ongekend. Uh, dat is echt nog nooit gebeurd, zoiets. Het zijn 9.000 à 10.000 agenten hè, die, de, die, de, die, die, die, nou ja, dus vooral dat waterfront afstropen. Met de zwaarste bewapening, allerlei panzervoertuigen. voertuigen. Enfin, je hebt zelf ook wel, uh, wel de beelden gezien. Ja. Nee, dit is ook. Uh, zelfs, zelfs na 9-11 is dit niet op zo'n schaal gebeurd dat er, dat, er, dat er zo gespeurd is. Het zeg maar. hoefde ook niet natuurlijk na 9-11. Maar dit, uh, je hebt natuurlijk wel in, daar denken natuurlijk nu veel mensen aan terug. Je hebt, uh, een paar weken geleden heb je natuurlijk zo'n agent gehad die op de vlucht was in L.A. Hè, en dat, was, daar, daar, zoals ze zeiden, hè, daar werden de, de, de hunters werden uiteindelijk de hunted. Dat is ook wel een van de verklaringen waarom ze nu, denk ik, zo voorzichtig zijn. Want die agenten die toen aan het zoeken waren... naar, naar, naar, naar zo'n vergelijkbaar soort uh, gewelddadige uh, uh, verdachte... Ja, die werden toen beschoten, daar vielen ook doden bij. Dus vandaar dat ze nu extra voorzichtig zijn, denk ik. Ja. Justin, jij hebt vast wel de hele dag televisie gekeken daar. Welk beeld heb jij inmiddels van uh, Joghar? Oh ja, het lijkt dat hij heel... De, de mensen die op, op school met hem waren hier in Cambridge vonden hem heel lief. Hij, hij deed mee met uh, sport. Hij was een heel goede student. Hij heeft uh, goede ja, cijfers gehaald. Um, dus dat is heel raar. De oudere broer... Dat, hij lijkt een beetje meer op dat uh, vervreemde uh, mens. Maar de jongere broer, het is heel raar. Ik, ik hoor van een heleboel mensen meestal... op. Twitter, niet persoonlijk, hier in Cambridge, dat, dat, dat, dat hem hebben gekend. Ja. Dat het gewoon niet te geloven is. Nee, nee. Verwacht jij vannacht of vanavond nog weer naar buiten te, te mogen, Justin? Ja, ik denk, we hebben geen melk meer, dus wil ik even kijken of de winkel open is. En ja, het, het kan niet het hele weekend duren, dat is gewoon gek. Nee, dus, uh... nee. Goed, Justin Fox, hartelijk dank. En Wessel ook hartelijk dank. Als er nog iets gebeurt in het komende half uur, drie kwartier, dan horen we jou graag opnieuw.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 to find I don't... Hunter met the Hardway. Italië heeft nog altijd niemand die de zittende 83-jarige Napolitano kan opvolgen als president. Het had zomaar Romano Prodi kunnen worden, maar vanmiddag was de vierde stemronde voor de nieuwe president zonder resultaat, behalve rollende koppen. Correspondent Angelo Verschaik, goedenavond, Wat is er aan de hand? Ja, rollende koppen mag ik wel noemen. Bersani, de uh, voorzitter van de partij, de PD, de Partito Democratico, is vanavond afgetreden. Dat en, was de uh, winnaar van de verkiezingen, toch? Nou ja, winnaar. De grootste winnaar. partij. Ik zit zo zegt wel, maar met 0,5% verschil... kan je hem natuurlijk niet echt een winnaar noemen. Um, hij was de non-winnaar van de verkiezingen in februari. En nu is hij ja, afgegaan door de achterdeur. Waarom? Waarom? Um, Waarom? Omdat vandaag hè, de tweede kandidaat die de PD in stelling had gebracht. gisteren was dat Marini, dat was in overeenstemming met Berlusconi. En vandaag was het dus het kanon Prodi. Daarmee moest het gaan lukken. Zeker omdat vanaf vandaag, vanaf de vierde stemming. er alleen nog maar een absolute meerderheid nodig was. Dus 50% plus één. En dat moest met een beetje rekenen en een beetje mazzel moest dat gaan. En ze rekenen in ieder geval op 495 stemmen van de PD. En dat waren aan het eind van de avond er 395. Oftewel, er zijn 100 mensen die niet op Prodi hadden gestemd. Uit zijn eigen partij. En uit zijn eigen partij, want uh, Berlusconi uh, en consorten hadden uh, uit protest de aula al verlaten of het parlement al verlaten. Die wilden niet meedoen aan de stemming, uh, omdat zij vonden dat uh, Prodi wel een oorlogsverklaring was aan hun adres. Dus vandaar dat ze niet mee wilden stemmen. Nee. Het was weer Italiaans theater vandaag. Maar is van je... mijn begrip, waar, waarom steunen ja. de mensen van die, zijn eigen partij Prodi niet? Ja, dat is heel, dat is een heel ingewikkeld verhaal, want. Uh, Marini, dat was de eerste, de eerste kandidaat die naar voren geschoven werd... die werd ook niet door al zijn partijleden gesteund... omdat er binnen de partij blijkbaar een hoop dissidenten zitten. En dat, dat kwam naar voren nog erger eigenlijk vandaag met Prodi. Een parlementaire journalist heeft in de Partito Democratico... 22 verschillende stromingen en stromingjes geteld... En die uh, ligt eigenlijk consequent en constant met elkaar overhoop. Met, het gevolg, ja, met, dit, al, met dit als gevolg dat ja. meneer Prodi toch een grote naam... en ook een grote naam binnen de Partido Democratico... op zo'n manier ja, schoffeert bijna. Uh, en, en Bersani dus daaruit daar de conclusie moet trekken. Ja, precies, want die moet dan constateren... ik heb de boel gewoon niet in de hand, ik moet gaan. Ja, daar komt het in feite op. Ja. Meer, ja. Gaan ze morgen verder stemmen? Gaat dat oneindig door of hoe gaat dat? Uh, ja, in principe kan het oneindig doorgaan. Uh, Napolitano, die nu, uh, die nu president is, uh, die werd gekozen met vier stemmingen uh, in 2000 en het is nu 2013, 2006. Maar het, er zijn ook wel eens 16 stemmingen geweest, twee keer zelfs, in 1992. Met president Scalffaro en in 1978 met president Pertini. En Pertini is uiteindelijk uitgegroeid, een van de ja, populairste presidenten van Italië. Dus het zegt niks over de uiteindelijke kwaliteit van de president, nee. hoe lang de stemmingen uh, voortslepen. We zijn pas net begonnen. Fijne dag morgen. <laughs> Dankjewel. Wij gaan verder naar de Nederlandse politiek. Staatssecretaris Teve onder vuur, een sociaal akkoord... de dramatische stijging van de werkloosheidscijfers... en kritiek vanuit de VVD op de rol die de Eerste Kamer speelt. Genoeg stof voor politiek redacteur Hans Anninga... om te praten met de minister-president Hans. Goedenavond. Goedenavond, Thijs. Is de tik op de vingers die staatssecretaris van Justitie Teve kreeg... al een beetje verwerkt. Vanaf de kabinet de balken. En dan kan je eigenlijk wel zeggen dat het een traditie is geworden... dat ministers of staatssecretarissen in de problemen komen... en langs het randje van de politieke afgrond lopen. Officieel is de reactie van het kabinet dat uh, twee derde van de Kamer achter Teve staat. Maar dat gebeurt dan wel met steun van de PVV. En dat zullen ze toch niet zo leuk vinden. Want de PVV staat voor een hard en het liefst nog harder asielbeleid... En dat zij steun verlenen aan staatssecretaris Teve, dat is denk ik vooral voor de Partij van de Arbeid toch een twijfelachtig genoegen. Maar ze zullen hun knopen tellen in de coalitie en snel proberen zaken te verbeteren, die Teve heeft toegezegd deze week. En dan uh, over naar de orde van de dag. Ja, een andere belangrijke kwestie deze week was het sociaal akkoord en de oplopende werkloosheid. Laten we luisteren naar wat de premier daarover te melden had. Nou, die cijfers zijn we natuurlijk aan het onderzoeken. Uh, we zien wel al een tijd dat in het bijzonder in de bouw uh, het heel moeilijk gaat. Uh, dat daar uh, de problemen heel groot zijn. En uh, dat uh, om die reden ook we daar ook een oplopende werkloosheid zien. En het is natuurlijk de laatste tijd uh, niet beter geworden. Nee, dus heeft u een verklaring voor waarom dat nu gebeurt? Ik, ik, ik schets u, we zijn het aan het onderzoeken natuurlijk. Nee. Die cijfers zijn net een dag oud, dus die worden geanalyseerd. Uh, mijn eerste uh, verwachting is dat in ieder geval de situatie in de bouw... maar ook in de detailhandel, die twee sectoren hebben het op dit moment heel zwaar... dat die uh, naar alle waarschijnlijkheid in belangrijke mate hebben bijgedragen... aan deze sterke stijging die natuurlijk voor heel veel mensen enorme gevolgen heeft... en ook tot grote zorgen aanleiding geeft in de betrokken gezinnen en families. En is dit iets wat u had verwacht of zag aankomen dat dit zich nu zo zou ontwikkelen? Of Ik u denk ook dat de stijging verrast? echt hoger is dan we allemaal gedacht hadden. Uh, dat de werkloosheid nog zou blijven stijgen, dat lag wel in de verwachting. Waarom lag dat in de lijn der verwachtingen? Omdat het zo is, bij de, eigenlijk nooit geweest is in de geschiedenis, dat als de werkloosheid de maanden daarvoor. Uh, in een bepaald tempo oploopt... dat ineens eens na een maand komt waarin die werkloosheid daalt. Nee, maar het had kunnen afvlakken. Maar sterker, we zien een versnelling in de werkloosheid. Is ja, daar maar... een duidelijke relatie met het beleid dat het kabinet voert? Het, uh, nee, uh, dat heeft een relatie met het feit dat de woningmarkt het zwaar heeft. Uh, we zien dat in de afgelopen 10, 15 jaar de huizenprijzen enorm zijn gestegen. En die woningmarkt is bezig om de lucht uit die prijzen te laten lopen. Dat dus de stijging een... van werklozen ziet u voornamelijk als gevolg van de bouwmarkt... van de bouwwereld in de huizenprijzen... en niet zozeer een direct gevolg van het kabinetsbeleid? Nee, ik zou niet zien hoe dit een gevolg van het kabinetsbeleid kan zijn. Want de, de, waar we bezig zijn, de lange termijn structuurversterkingen... en het op orde brengen van de overheidsfinanciën. Het kabinet is in november aangetreden. Dat kan daar geen bijdrage aan leveren. Wat je... En overigens klopt de constateren niet dat ik het vooral zie in die huizenmarkt. U vroeg mij een verklaring voor deze stijging. En die zijn we aan het analyseren. Uh, maar in ieder geval twee verklaringen uh, naar mijn overtuiging zullen dadelijk uit die analyse komen. Uh, naar de situatie in de detailhandel en op de woningmarkt. Ja, en de detailhandel, dat heeft dan voornamelijk te maken met het vertrouwen dat de consument uh, heeft. Ik geloof dat deze maand is er een paar puntjes weer omhoog gegaan. Maar structureel gezien is dat natuurlijk nog steeds heel erg laag. En daarvan zeggen wel veel mensen dat dat ook wel te maken heeft... met de voorspellingen, met de verwachtingen die de mensen hebben... over hun eigen financiële toekomst. En dan wordt wel vaak gekeken naar waar dit kabinet mee bezig is. Met bezuinigen, met het aantrekken van... Regels met het minder maken van mogelijkheden... dat mensen zich geroepen voelen van... ik ga eens geld uitgeven. Nou, om te beginnen moeten we natuurlijk ook analyseren... dat die tegenvallende bestedingen in de detailhandel... ook te maken hebben met de situatie op de woningmarkt. Uh, een van de redenen waarom de economie zo kon groeien... in het begin van deze eeuw was... door die sterkste stijgende waardoor mensen zoveel extra geld mm. beschikbaar hadden... na verkoop van een woning. En ook dat geld kwam in de economie. Dat missen we op dit moment. Daarnaast is het ontegenzeggelijk zo... dat het besteedbaar inkomen, de koopkracht... Uh, daalt en niet stijgt, uh, maar in belangrijke mate... In, bij de detailhandel speelt natuurlijk een rol... ook de situatie op de woningmarkt. Um, <tie> het kabinetsbeleid is erop gericht om dat vertrouwen te herstellen. Mag ik uh, daar nog even op aansluiten? Want ziet u in die nu stijgende werkloosheid... enige reden om het optimisme dat u graag terug wil in Nederland... dat u dat eigen optimisme ook een beetje moet bijstellen. Zeker op de korte termijn. Kijk, uh, mensen die dreigen hun baan te verliezen of net verloren hebben... of mensen die hun huis willen verkopen... en merken dat de hypotheek hoger is dan de waarde van de woning... daarvan verwacht ik niet dat die optimistisch zijn. Ik begrijp heel goed dat mensen zich in die situatie zorgen maken... en er ook reden voor hebben. Die gaan het CPB Mijn, uh, niet verslaan. Mijn boodschap vorige week van het kabinet is dat we tegelijkertijd zien dat de export aantrekt. Uh, die is heel belangrijk omdat de export altijd het begin is van aantrekkende bedrijfsinvesteringen. En daarmee ook aantrekkende uh, consumentenbestedingen. Uh, um, daarnaast, en dat was het punt vorige week, is er een sociaal akkoord gesloten. Ik heb het, nog geen mensen juichen door de straat te zien gaan van yes, er is een sociaal akkoord. Nee, maar je ziet wel in de onderzoeken die plaatsvonden vorige week uh, bij verschillende radio- en tv-zenders, uh, dat het vertrouwen in de economie uh, door dat sociaal akkoord is gestegen. Je ziet ook dat uh, gemiddeld genomen, afhankelijk van welk ja. onderzoek je kijkt, 60-70% van Nederland blij is dat er een sociaal akkoord is gesloten. En mijn boodschap vorige week was, er gaan een aantal dingen niet goed, die zijn we aan het aanpakken. Er gaan een paar dingen wel goed, zoals de export. Er is nu een sociaal akkoord. Uh, en de mensen die niet op dit moment hun baan verliezen... en dat is het overgrote deel van de mensen die nu werken. Die daarvan is de baan niet bedreigd. Het overgrote deel van de mensen dat een eigen woning heeft... is die woning nu niet aan het verkopen. Uh, zie ook uh, welke positieve signalen er op dit moment zijn. Dat is mijn boodschap. Nu zit het kabinet uh, vaak een beetje in de problemen... omdat in de Tweede Kamer kunt u de plannen wel doorkrijgen... maar aan de overkant, in de Eerste Kamer, is dat niet het geval. Zou het voor het kabinet niet een stuk makkelijker werken... als we ze zouden zeggen van oké, okay, we gaan toch serieus kijken... om een partij bij te halen in de coalitie en in het kabinet? Nee, maar die vraag is nu al zo vaak opgekomen ja. En we eerlijk hebben het nee beantwoord. Omdat we ook wisten dat dit het geval zou zijn. Toen we begonnen, 13 september, nee, dacht nou de dag Maar u ging er vanuit dat het allemaal wel los zou lopen. Mede op het advies van de voorzitter van de Eerste Kamer. Die zei van, uh, dat is een chambre de réflexion. Die staan op wat afstand van de politiek. Die gaan geen politiek bedrijven, dus u kunt het risico wel nemen. Maar heeft u één wetsontwerp wat het niet gehaald heeft nu in de Eerste Kamer dan? Er is toch nog niks misgegaan. We hebben een nee. woonakkoord gesloten. Ja, maar... uh, vorige week nog is uh, met een hele krappe meerderheid... weliswaar de herziening ten nadele, Een belangrijk wetsvoorstel op het terrein van justitie. Van de Ivo uh, opstelte door de Eerste Kamer gekomen. Maar, u begrijpt natuurlijk wel de hele discussie er er geen in de Tweede de Kamer. net afgewezen. Nee, omdat alles hier nog een beetje in de Tweede Kamer ronddraait. U bent hier al op zoek naar meerderheden om ook in de Eerste Kamer straks met een gerust gevoel naartoe te gaan. Maar dat is logisch. Alleen, dus zal het uh, niet handiger het... zijn om meteen zo'n partij erbij te trekken? Nee, want dan hadden we dat vorig jaar september moeten doen. En de analyse die we toen maakten, was dat precies zou gebeuren wat nu gebeurt. Voortschrijdend namelijk... inzicht. Maar voortschrijdend inzicht zou betekenen dat onze analyse toen... Dat bepaalde overwegingen niet had betrokken die nu in praktijk zich aandienen. Dat zou kunnen zijn, En het antwoord erop ja. is nee. We hebben, zelf of excuus, Diederik Samerson en ik hebben vorig jaar op 13 september, de dag na de verkiezingen... een eerste gesprek gehad. Mm. Uh, en vastgesteld dat het denkbaar zou zijn... dat de uitkomst daarvan was een kabinet... ook afhankelijk van de adviezen van andere partijen... Uh, van Partij van de Arbeid en VVD. Dat kabinet is er nu, dat functioneert goed. Uh, ruim jammer, uh, voldoende meerderheid in de Tweede Kamer. Maar wij wisten ook dat we... om in de Eerste Kamer ook tot meerderheden te komen... Wij extra ons best moesten doen. Wat zelfs daar nu vandaag, fractievoorzitter mm. VVD... zegt, en daar heeft hij denk ik voorkomen gelijk in... is dat je... Uh, dat de Eerste Kamer wel een eigen bijzondere positie heeft. Niet het herhalen van de politieke afwegingen in de Tweede Kamer... maar precies wat u net zei, veel meer die rol van Chambre de réflexion. Ik heb op dit moment geen aanleiding te vermoeden... dat men daar in de Eerste Kamer anders over denkt. Ook gezien de reacties op de uitspraken van Zelstra... die eigenlijk bevestigend waren. U heeft er vast al wel iets van gehoord in de loop van de dag. Het Koningslied, uh, de tekst en de muziek die zijn vandaag bekend geworden... Wat vindt u er eigenlijk van, zonder dat u zich nu gaat beroepen... op de ministeriële verantwoordelijkheid mogelijk over dit lied... dan wel dat u zich op gaat stellen als uh, de nationale recensent van het Koningslied? Uh, op iTunes staat het nummer één nu. En iedereen die het op iTunes uh, nu koopt... Uh, betaalt 99 cent, waarvan het grootste deel naar het Oranjefonds gaat. Dus dat is goed nieuws. Nou, deze sluikreclame die staan we bij deze toe. Ik wens u een goed weekend en ik geef u de tekst mee. Dank. Dan kunnen u vast flink oefenen, want dit moet op 30 april... uit volle borst klinken, ook uit uw mond. Ik ga je volgende week overhoren. U gaat mij overhoren? Zeker. Dan uh, is dat wel wederzijds. Was ik al bang voor. Goed weekend. Hans ga je in gesprek met premier Rutte. Oh <laughs> This moment Like it's the light het Gilberto en de Quincy Jones Orchestra, Who Needs Forever. Vrijspel, de toegewijde tuinier, spion aan de muur, voetsporen in de sneeuw. De liefhebber van de betere thriller heeft ze he, he, he, ongetwijfeld herkend. Het zijn stuk voor stuk titels van John Le Carré, de Britse auteur. Vijftig jaar geleden verscheen zijn eerste boek. Vandaag zijn nieuwste, Een Broze Waarheid. Wat maakt Le Carré tot zo'n gevierd schrijver en hoe dicht zitten de verhalen van de oud-geheime dienstmedewerker bij de werkelijkheid? Daar gaan we over praten met uh, een liefhebber van zijn werk, journalist Bert Vuijsje. Goedenavond. Hallo. En met uh, Hanka Lepping, 30 jaar lang zijn redacteur. Ook goedenavond. Goedenavond. goedenavond. Ja. Bert, ik wou met jou beginnen. Wat is je favoriet uh, boek van hem en waarom? Mijn favoriete boek van hem is, uh, is uh, The Honorable Schoolboy. Dat is deel 2 van de zogenaamde Carla-trilogie. Dat begon met Tinker, Taylor, Soldier, Spy... daarna The Honorable Schoolboy en tenslotte The Smiley's People. En dat is eigenlijk de, wat mij betreft de, ja, de kern van zijn oeuvre. Uh, het, het, het al vaak door anderen, maar, maar nooit zo goed als door hem... vertelde verhaal. Het is een variant op de, de, de, de werkelijkheid van Kim Philby... de dubbelspion die uh, Engeland eigenlijk te schande zette in de jaren 60... En die uh, tegelijkertijd een soort symbool werd van het uh, Engeland als uh, het verloren wereld, uh, het verloren wereldimperium van Engeland. En dat heeft Le Carré in die drie romans op een uh, fantastische manier, uh, uh, ja, tot literatuur verheven. Ja. En mevrouw Lepping, wat is uw favoriete boek? Oeh, ik denk dat ik net als schrijver altijd denk dat het laatste boek mijn favoriete boek is. Omdat ik daar het meest uh, mee bezig ben geweest. Zoals ja. nu met uh, een broze waarheid. Ja, oké. Okay, uh, dus u gaat niet, niet kiezen uit de uh, eerder week. Ik kan, ik kan moeilijk kiezen. We, ik kunnen heb, wel, we kunnen wel stellen dat u hem goed kent, want u heeft uh, lang met hem gewerkt. Ik ken, ken hem vrij goed, voor zover je iemand die op zo'n afstand uh, zit goed kent. Maar we hebben een... Uh, ja, een, een, een goede verstandhouding, uh, gebaseerd ook op wetenschappelijke waardering, denk ik. Zou u, en, zou u, hem, kunnen typeren? Zou u hem kunnen typeren? Uh, hij, is, uh, ah. hij, is, hij is eigenlijk een echte Engelse gentleman om te zien. Hij zegt zelf, I'm wonderfully badly born, even though I look like... Mm -hmm. een, een, een English gentleman. Hij is, uh, hij is geestig, hij is uh, hoffelijk, hij is ontzettend... Intelligent. Hij is enorm goed gezelschap. Hij, is, hij kan geweldig uh, imiteren. Hij kan fantastisch Setsjana nadoen of Brezhnev. Of, uh, ja. Hij kan ongelooflijk goed vertellen. Hij is enorm onderhoudend. Oké, okay. ja, nou, dat is een perfecte man als ik het zo hoor. Het is een enige man, vind ja. ik. En ik vind hem een geweldige schrijver. Ja. En dat is bij... natuurlijk heel goed ook. Ja, bij lukkerij wordt altijd zijn verleden als geheimagent... voor de Britse MI6 erbij gehaald in West-Duitsland. Ja? Heeft u het daar wel eens met hem over gehad? Uh, nee, niet echt. Het is een, uh, hij vertelt er af en toe wel iets over... maar in de eerste tientallen jaren vertelde hij er niks over. Omdat hij ook een geheimhoudingsverklaring, uh, denk ik, getekend heeft daarvoor. Het werd, er werd natuurlijk niet over gepraat... dat mensen die op de ambassade in Bonn of Elders uh, werkten. Ook daar wat uh, spionageactiviteitjes bij deden. Nee, maar is dat dan verjaard of zo? Mag hij er nu wel over praten? Ik denk dat het verjaard is, van hij is een paar jaar geleden... Is hij, ...is hij er toch wat over los gaan laten. Oké, okay, dus u denkt dat het dan mag? of hij ik, doet het stiekem? ik denk dat het mag of dat er al zoveel over gezegd uh, is... ...dat het allemaal niet meer erg hindert. Nee, nee want ziet u het terug in zijn uh, boeken? Zijn werk daar? Ja, je ziet... Uh, je... Je ziet vaak, hij is altijd geweldig goed op de hoogte van wat er speelt in die wereld. Ik denk ook. Uh, ik las een interview met, uh, met George Blake onlangs. Uh, de, de, de grote Engels-Nederlandse spion die inmiddels uh, al heel lang in, uh, in Moskou woont. Die zegt: Ik lees Le Carré heel graag, dat klopt heel goed. Maar hij is nog steeds heel goed op de hoogte van wat nou, er in die wereld gebeurt. En nog steeds. Hij is altijd in wat hij schrijft, ook als het niet over. Uh, zeg maar reguliere uh, Oost-West sp uh, spionage gaat, is hij toch altijd geweldig op de hoogte van ja. wat de politiek speelt. Met ja. ja. Vuijsje, als jij ja. uh, een boek van John Le Carré leest, denk je dan van zo zou het best wel eens gegaan kunnen hebben? Of is het een beetje James Bond-achtig, een beetje span spannend dat je denkt van nou, dit is wel heel sterk? Ja, dat laatst natuurlijk af en toe. Uh, je krijgt in fictie natuurlijk een soort vergroting van de werkelijkheid. Maar de Parallel met James Bond gaat absoluut niet op. Dat is een soort uh, fantasiewereld, uh, Nou ja, jongensdromen over uh, drank en slechte vrouwen. Uh, bij Le Carre gaat het echt over uh, ja, het echte leven. Uh, grijze, grijze situaties, uh, emoties. Uh, in zijn geval wel, uh, ja, eer en ridderlijkheid zijn wel heel belangrijk. Wat dat betreft uh, zit hij wel goed in een uh, Britse traditie. Maar uh, nee, hij... Uh, de, de, de werkelijkheid wordt door hem natuurlijk uh, vergroot en geïntensiveerd. Ja. Maar het is niet de, de fantasiewereld van James Bond. Nee, maar dat zou zo gegaan kunnen zijn, zoals ja, hij het beschrijft. En hij, en hij haakt natuurlijk altijd aan bij actualiteiten. En dat is een van zijn grote problemen geweest, volgens mij: dat hij dus na de val van het communisme. eigenlijk een tijd lang ja, zonder hoofdthema kwam te zitten. En dat is op den duur heeft hij daar wel uh, oplossingen voor gevonden. De Constant, Constant Garden gaat over de internationale farmaceutische industrie. Okay. Zijn nieuwe boek gaat over een, een, een wapenhandelaar ten bate van de jihad. Dus hij is natuurlijk, uh, heeft natuurlijk oog voor actuele ontwikkelingen. Maar ik blijf denken dat het zwaartepunt van zijn oeuvre toch echt bij de Smiley-romans ligt. Ja precies, en die waren van voor uh, de val van de muur. Mevrouw Lepping het niet meer eens, hoor. Ik, ik nee ben ik ben ik het niet mee eens. Ik denk nee, dat is logisch. <laughs> ja, want zijn best, laatste boek was de beste, dus het klopt niet volgens u. <laughs> nee, maar hij heeft in de tijd, hij is hij is denk ik de eerste geweest die toen uh, de de klasnoos doorzette in Rusland ook uh, als eerste met een klasnoos triller kwam. Oh, zeker. De Russia House is natuurlijk toch ja. wel echt een uh, echt een boek wat gaat over de veranderde situatie in. Uh... Het, uh, het Rusland van nou ja, de ja, je, je kan het nog sterker stellen, want kijk, het, het, de, de climax van, van de, van de Smiley-trilogie, Smiley's People, dat eindigt uh, op de glineke in Berlijn, toen dus nog uh, grens ja. van de DDR. En daar komt dan de, de grote Russische tegenspeler komt dan eindelijk naar het westen overgelopen, daartoe gedwongen door Smiley. En dat speelt zich af in 1980. En dan zegt een medewerker tegen Smiley van uh, well, you've won, je hebt gewonnen. En dan zegt Smiley yes, I guess we did. En dan is dan dus eigenlijk de bezegeling van de val van het communisme al een feit. Tegelijkertijd is Smiley absoluut niet vervuld van gevoelens van triomf en optimisme. Nee, en dat nee, is het zeker. hele knappe. En dat heeft hij dus, zeg maar, negen à tien jaar voor het gebeurde... al uh, voorzien in, uh, in de Smiley-trilogie. Ja, want Bert, wa wat maakt het zo'n goede schrijver voor jou? Of lees je alle thrillers? Uh, nou, uh, <laughs> de stof is... Uh, de, uh, het zijn, in, het zijn interessante karakters, het is een interessante plot en hij schrijft prachtig. Ja. Nou, dat zijn de drie criteria die je. En, en, het, en het gaat ergens over. En dat zijn de vier criteria die je, denk ik, aan een thriller kan stellen en daar, daar voldoet hij aan. Ja. En is hij de beste in zijn soort of is dat overdreven? Uh, in het genre van de, zeg maar, van de, nou ja, wat dan vroeger heette, de oost west thriller, is hij, denk ik, de beste op korte afstand gevolgd door Len Dayton. Maar uh, hij is denk ik uh, ja, uh, iemand die dus van de politieke Oost-West-triller... ook uh, buitengewoon respectabele literatuur heeft gemaakt. Ja. Uh, hij had bij wijze van spreken in de running kunnen zijn voor de Nobelprijs. Kijk, oké, okay, zo goed is het wel. Mevrouw Lepmink, net viel de naam James Bond al even. Daar wilde hij niks mee te maken hebben. Daar wil hij niks mee te maken hebben, geloof ik. Hè? Nee, hij heeft ook onlangs nog een stuk geschreven... waarin hij zei dat hij eigenlijk een soort antidote... Hij, hij schreef voor mensen die een uh, antidote voor... Uh... Die hem wilde hebben, dus eigenlijk een soort, soort tegengif. Wa waarom vond hij dat zo and... erg? Vond hij dat erg? Nee, nou ja, dat vraag ik ja. Uh, hij, hij, hij vond dat het niets, uh, niets te maken had met uh, hoe die wereld. In hij de vond dat zaak, natuurlijk een beetje, een beetje een kinderlijke jongensfantasieën zijn. Het is entertainment, denk ik. Uh, ja. En dat het is natuurlijk ook puur entertainment. En Le Carré, wat Le Carré heel goed doet, denk ik, is behoorlijk serieuze, uh, morele romanschrijvers, die... Uh, ook wel heel onderhoudend zijn. Want hij is ook heel grappig, vind ik. Maar ook hartverscheurend vaak. Ja, maar wil hij ook iets zeggen? Ja, zeker. Hij is wel een, wel een moralist, ja. En wat wil hij zeggen over het algemeen? Uh, ik denk dat hij... Uh, ja, leidend eigenlijk in die verhalen... wat je natuurlijk heel veel in, in literatuur vindt... en zeker ook wel in thrillers, is dat de, de mensen van goede wil... die vermorzelden raken door, door systemen die niet deugelen. Oké, okay, dat is de hoofdlijn. Heel breed. in, uh, Ja, en dat is grappig. Ik, Bert had het net over die, die Nobelprijs. Uh, of u had het zelf over de Nobelprijs. Nee, was nee, Bert. Maar, was het Bert? Ja. Nou, Coutier bijvoorbeeld vindt dat uh, Le Carré de Nobelprijs moet krijgen. Ja, ja, ja. Dat is ook een heel morele schrijver. Bent daarmee eens, Bert, ja? Ja, nou, kijk, hij, hij begon ermee. Uh, en dat is ook het grote verschil van de schablonachtige uh, spionage trillers voor hem. Uiteraard was het communisme een onmenselijk, uh, gruwelijk systeem... maar hij schetste daar niet een soort blank Westen tegenover. En na de val van het communisme is hij ook niet bepaald... Uh, de gedragingen en de, en de moores van het Westen gaan toejuichen. Dus wat ja. dat betreft uh, is hij een zeer, uh, ja, een zeer kritisch iemand. Hij, hij heeft ook in de loop der jaren diverse van die stukken op opiniepagina's geschreven... die vaak een uiterst kritische positie van westelijke politiek uh, ja. uh, inhouden. Ja. Hoe houdt is die, die inmiddels? 81. Kan, kan die nog lang door? Dat weet Hanka beter, denk ik. Nou, hij lijkt... Uh, hij, hij is wel op een bepaalde manier van gewapend beton. Hij is ontzettend helder. Hij heeft een hele goede gezondheid. En hij, uh, hij schrijft uh, buitengewoon fris, als je dat zo kunt noemen. Ik, oh ja. voor, natuurlijk, ik, ik krijg het manuscript, uh, heb ik deze keer in, uh, in september gekregen. Toen was het nog niet... Nou, was het af, maar... Nog niet vertaalbaar. En op een gegeven moment in november. konden zijn vaste vertaler op van Mottes. Uh, die hem ook al sinds Perfect Spy vertaalt. mee aan de gang. En uh, dan zie je elke keer. omdat wij mogen eerder verschijnen dan de. Ja, uh, vertrouw Nee, heel kort. Dat moet, we bijna af, dat eigenlijk. Ja, heel, heel kort. Uh, wij mogen eerder verschijnen dan de Engels-namicaal. Dat betekent dat we vanaf manuscript vertalen. En hij blijft schaven. Het is heel interessant om okay. dat, dat schrijfproces te zien. Dus je gaat elke keer een nieuwe versie, je gaat elke keer weer veranderingen. Je ziet hoe zorgvuldig hij, uh, hij te werk gaat. Hanka Lepping, 30 jaar redacteur van John Lecarré en Bert Vuijsje, beide hartelijk dank. Oké. Okay. Komende zondag wordt in het Arabische golfstaatje Bahrein de grote prijs Formule 1 gereden. Toen twee jaar geleden de Arabische lente ook bagrijn leek te bereiken... werd de race geschrapt. En ook afgelopen jaar was het onrustig rond de wedstrijd. Hoe gaat het dit weekend? Peter van Egmond, goedenavond. Uh, goedenavond, Thijs. Is er dit weekend al iets te merken van onrust tot nu toe? Uh, nou, uh, voor ons niet. Uh, de media wordt hier heel goed uh, verzorgd. En uh, ze proberen uh, ons gewoon eigenlijk zoveel mogelijk van de ellende weg te houden. Maar die is er wel. Welke ellende bedoel je dan, ja? Uh, nou ja, het land uh, bestaat uit. Uh, of er wonen hier uh, ruim 1,1 miljoen mensen. Uh, waarvan 500 uh, ja, native uh, uh, Bahreini's of hoe je ze noemen wilt. Uh, die andere 600.000 zijn import. Uh, maar van die 500.000 uh, native is de, de meerderheid, uh, dat zijn Soenieten, en de minderheid, dat zijn de Shiiten. Alleen de Shihiten, die hebben uh, ja, de macht. Uh, en die willen dat denk ik uh, niet delen zoals de Sunniqen dat voor ogen hebben. Nee. En daar wordt denk ik dus geprotesteerd. Ja, en juist ook tijdens deze wedstrijd, rond deze wedstrijd, zijn er protesten? Uh, ja, maar het is natuurlijk wel een... Uh, ja, Formule 1 is een internationaal uh, event. Dus is, uh, ja, als je wilt protesteren is dat natuurlijk een mooie uh, uitgangspunt. Ja. Dit jaar is ook de Nederlandse coureur Guido van der Garde erbij. Hij zei over de race het volgende... Ja, Bahrein. Daar uh, ben ik niet kapot van om daarheen te gaan... omdat we nog steeds aan het protesteren zijn. Ja, en je was ooit ooggetuige, Ja, ooit ooggetuige. Uh, had... Tegen Willem dank. Ja, ja dat, dat was niet echt een pretje om, uh, om daar te zijn toen. Uh, de, de, de kogels vlogen door het hotel heen en er stonden overal tanks. Er was een plein met 30, 40.000 man. Ja, want je hotelkamer was echt, bij wijze van spreken, op dat plein. Op dat plein, dat zat Er zat echt naast. En, uh, ik ben ook blij dat ik toen, uh, toen snel naar huis uh, kon gaan... Dat de race toen niet doorgegaan is. Want uh, uiteindelijk is het toen en daarna redelijk uit de hand gelopen. Ja, zijn de, de, de, de rijders nu op, uh, op plekken uh, uh, ondergebracht waar ze niet in contact kunnen komen met demonstranten? Uh, ja, zo moet je het wel zien. Alles wordt. Uh, je kan natuurlijk zelf een hotel roepen, maar dat is eigenlijk niet zo verstandig. Ik heb er ook voor gekozen om alles via de organisatie te laten lopen. En dan, ja, dan zit je in uh, gebieden van uh, Bahrein waar uh, uh, ja, die, die veilig zouden moeten zijn. Ja. Jij was er vorig jaar ook. Hoe was de sfeer toen, rond de Grand Prix? Uh, erger dan nu, maar eigenlijk merk ik nog steeds hetzelfde. Want uh, we zitten in, uh, het circuit is een half uurtje rijden buiten de stad. Um, en dan rijden dus langs de uh, wijken en daar zie je gewoon echt extreem veel uh, politie. Um, op plekken waar ze bang zijn met uh, sluiten, wat ze vorig jaar deden en nu ook nog doen, is uh, bijvoorbeeld molotovcocktails naar de snelweg gooien. Uh, niet zozeer echt om mensen gericht, maar wel om de boel te ontregelen. Ja. Uh, dus in die gebieden waar de kans bestaat dat ze dat weer gaan doen, zie je heel veel politie met steinwerpers die uh, van de snelweg afschijnen. Dus dat ze die mensen aan zien komen. Je ziet uh, van dat maat, ook prik op maat. Uh, uh, tussen het woonwerken en de snelweg. Dus er wordt ja, gewoon heel veel uh, gepatrieerd en gekeken of die mensen willen uh, ontregelen. Ja, dus de politie is heel actief in ieder geval. Hoe is de stemming nou. onder de coureurs en onder de teams? Uh, Guido van der Garde zei: ik heb er eigenlijk niet zo zin in. Um, nou, ik denk je zegt, dat het voor heel veel mensen geldt. Alleen uh, eigenlijk wordt er heel weinig over gesproken. Want ja, iedereen, uh, um, dat gaat eigenlijk alleen maar om geld. En, oh. um, en dat is ook gewoon de reden dat we daar zijn. Ik hoop dat uh, Bernie, er al dan 40.000 dollar uh, van de organisatie krijgt dat wij hier komen, zeg maar. Um, 40.000, dat lijkt me niet zoveel. 40 miljoen. Oké, okay, ja. Nee, ik, ik mis er een paar nulletjes. Ja? <laughs> okay. Maar goed, dat is dus de reden dat ze er zijn. En je zegt, de coureurs en de teams hebben het er niet echt over. Nee, ik denk dat wij als pers niet. Maar ik denk dat, uh, dat er ook bepaalde instructies zijn... om daar uh, niet over te praten. En dat geldt eigenlijk niet alleen in Bahrein. Want er zijn natuurlijk nog wel meer landen waar we komen... Ja. Uh, waar het uh, ja, politiek... Uh, uh, hoe het dat uh, niet zo gezond is. Nee, nee. La laatste vraag. Voorspelling voor het resultaat van Van der Garde. Wat denk je? Moeilijk te zeggen. Want uh, vandaag was een vrije training. En uh, uh, volgens mij zag dat er redelijk goed uit. Uh, maar morgen is de kwalificatie. Dus dan weet ik natuurlijk pas echt wat, uh, wat de stand van zaken is. Oké. Okay, houden we het in de gaten ja, komend weekend. Dankjewel. Uh, Peter van Egmond vanuit Bahrein. Waar komen de zondag de grote prijs van Bahrein wordt gehouden? En daarmee naderen we het einde van deze uitzending van Het Oog. Straks is er Casa Luna, daarin is Schermen Bas Verweijler te gast. Morgen zijn wij er weer, dan met Max van Wezel. Goedenacht. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Ein letztes Glas im Stehen